NATO Kok met het NOS-journaal. Landen aan de Noordzee gaan gezamenlijk militaire oefeningen houden en samenwerken met de NAVO om de energieinfrastructuur in zee beter te beschermen. Het is afgesproken op de Noordzeetop in Hamburg. Er komen ook nieuwe windparken op zee. Dat de NAVO daarbij betrokken wordt, is nieuw, zegt deze vice-admiraal buitendienst. Energieafhankelijkheid, dat willen we afbouwen. En dan zie je dat er heel veel nadruk komt te liggen op die Noordzee om daar de energie vandaan te halen. En op het moment dat dat heel belangrijk voor Europa was, wordt het ook kwetsbaar. En, en zijn er ook partijen die daar misbruik van willen maken? Naast de windparken moeten ook kabels en leidingen voor gas, stroom en internet beter worden beschermd. In Mozambique zijn 700.000 mensen getroffen door hevige overstromingen. Het regent al bijna drie weken onafgebroken. De problemen worden verergerd door doorgebroken dammen. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen voor cholera-uitbraken en voor honger. Ook in het zuiden van Zuid-Afrika zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Het wereldberoemde Krugerpark is daarom nu deels afgesloten. In de Amerikaanse staat Maine zijn zeven mensen omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Eén persoon raakte zwaar gewond. Privévliegtuig privé met acht mensen aan boord stortte neer kort na het opstijgen. Of het slechte weer van invloed is geweest, kon de directeur van het vliegveld nog niet zeggen. Als je allemaal weet, was a major een grote storm die its de vicinity en het land. Dus het weather was een factor in veel uh, operations. In meerdere Amerikaanse staten geldt de noodtoestand vanwege extreem winterweer. Oud-topvoetballer Rafael van der Vaart gaat darter Raymond van Barneveld helpen. De vijfvoudig wereldkampioen wil zich nog één keer helemaal op de sport richten. Alleen wil het maar niet lukken om topprestaties te leveren. Van Barneveld heeft daarom de hulp gezocht van van der Vaart. De oud-voetballer zegt echt fan te zijn van Barney en zijn best voor hem te gaan doen. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plekken droog. Op de koudste plekken gaat het licht vriezen. Morgen regen of natte sneeuw en een graad of twee. Dit was het NOS Journaal.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 Van uh, Coyote King of the Island uh, gaan we naar een uh, witte puma, pale puma, bleke puma, want dat is een beetje de vrije vertaling. Django Duins zit erachter en uh, maakt in die alternatief, will you always be cold? Dat is de vraag die hij zichzelf stelt op die single die hij vorige week heeft uitgebracht. En die heb je hier dus nu kunnen horen. En omdat wij ook nog een band laten horen vorige week... hebben ze ook een single uitgebracht. Hun debuutsingle. En ze komen uit Arnhem, Nijmegen. En het is een tweetal. En ze maken grunge. Moeten we toch een beetje de vaart erin gaan zetten. Maar dat doen we niet zomaar. Dat doen we met een band die in de popronde heeft gezeten. Namelijk Bad Luck Baby. Never Happen With You. You can sleep De is dit keer niet gedaan door Jeffrey de Gans. Sorry, Jeff. Ze hebben dat uh, toch overgelaten aan iemand anders. Wel een bekende trouwens, want ik heb hem wel eens eerder gesproken. Kirijn Verhoog. Beter bekend als Precursor. En het uh, doet mij zelfs nog denken aan een nummer van Precursor, Desire. Chromatic van de twee overgebleven leden van Loewedics. Namelijk Dylan Sonnevan en Maaike van der Weijden. Want... Dat is tegenwoordig weer Lowe Edex. Het is weer een beetje de oude samenstelling. Ja, tenslotte heeft Dylan dat zelf verteld... bij het verschijnen van Dark Night Gloom. De EP die vorige maand is verschenen... namelijk aan het eind van het afgelopen jaar. Daarvoor een Harry. En dan doet mij denken dat, dat ik ooit nog eens een keer... hier een burgemeester als gast heb gehad. En die zei, nou we gaan eens kijken... of we nog een aantal luisteraars overhouden... aan het eind van, van de show. Nou... Ik denk dat uh, met Changeover... dat dat uh, wel een beetje over is. Met The Getaway. Het was een pure grunge... uit de omgeving van Arnhem en Nijmegen. En daarvoor Never Happened With You... van Bad Luck Baby. En die zat uh, de afgelopen jaar... in de popronde van 2025. En over die popronde gesproken... ik denk dat het zomaar over een maandje of twee, drie... wel bekend is wie er in de popronde van 2026... gaat zitten. Want... Dat gaat ook gewoon verder. En dan hebben we nog net Eurozonic Noordenslag uh, gehad. En dan vragen ze me ook nog: Joh, kom je kijken? Ja, waar denk je dat ik het allemaal van moet betalen? Dat is een uh, maand boodschappen die ik uh, dan zou moeten missen. Ja, uh, dat is een beetje de keuze die ik moet maken in dat opzicht. Het is wel heel erg aanlochelijk om uh, door die hele stad Groningen te gaan en te kijken van wat er allemaal leeft en speelt. Maar ik kan het mee financieel gewoon niet permitteren. Dus ik moet gewoon uh, daarin keuzes maken. Beste vrienden van de muziekindustrie en muziekmakers in dat opzicht. Voor iemand die nu vanavond staat te spelen en uh, die uh, brengt zijn album Where Shadows Don't Exist. Dat is Cully en die ken ik nog van de Rob Akda woord Maar hij heeft ook... Dit jaar, wat zeg ik, vorig jaar, want het is januari. Vorig jaar in die popronde van 2025 gezeten Cully. En achter Cully schuilt Filip Kniezen. Dat is een echte naam. Uh, we gaan uh, even wat uh, laten horen van hem. En dat heeft alles uh, te maken met dat, uh, met dat album. Eerst de intro, dan het gesprek. En daarachter het nummer I Hope. Dus dat is de volgorde van het hele verhaal. Once upon a time, in a land far, far away from here, lived a boy. But this land was cursed. The water was black as night. The grass had been drained of any life. The people here lived in a daze. No one looked at each other. No one said good day. The boy had had enough of living this way. One day he overheard someone outside with an angelic voice singing a lullaby, which made him go on a journey to find... Wij Cully spreken. dan staat hij te spelen in patronaat. En daarom hebben we dit van tevoren opgenomen. En je hebt al even iets kunnen horen van Where Shadows don't exist, of zeg ik het uh, verkeerd, Cully, Philip? Nee, dat klopt hoor, Where Shadows don't exist. Ja, zeer. Um, Wat ik begrepen heb um, uit het hele verhaal, um, want je, we hebben je nu aan de telefoon, um, is dat je een soort van moderne sprookjesvarianten van hebt gemaakt. Ja, ja? dat klopt. Ja, uh, toen het album een beetje voor de helft klaar was, uh, merkte ik dat er echt een verhaallijn in zat. Mm -hmm. um, ik kwam uit dat een sprookje dit de beste manier voor was. Ja. Dus heb ik ook daadwerkelijk een, uh, een sprookje geschreven. Ook echt gewoon bestudeerd hoe, het, hoe sprookjes in elkaar zitten. Echt die oude Grim sprookjes. Hmm. En um, voor mijn eigen verhaal een, een sprookje gemaakt. Ja, nou voordat we even over dat album zelf gaan hebben. Eerst natuurlijk nog even terugblikken op het afgelopen jaar. Want je maakte onderdeel uit van de popronde. Ja, dat top. Ja, hoe is je dat bevallen? Uh, ja, het was heel erg leuk. Gewoon vooral dat eigenlijk. Gewoon, um, de eerste paar shows was ik heel nerveus, maar eigenlijk, je speelt 16 shows, dus daarna is dat er volledig van af en is het puur gewoon uh, genieten. En je leert er ook gewoon heel veel van. Hm? van hoe, hoe je snel opzet en hoe je, hoe je überhaupt jezelf op presenteren op het podium. En je ontmoet gewoon, elke, elke show is gewoon een speciaal moment. Je ontmoet leuke mensen. Hm? Dus... Ja. ja, nou hebben wij elkaar getroffen tijdens, de, tijdens het eindfeest van de popronde. Want ik denk, ja, verrek, euh, <laughs> ik wist even niet meer. Totdat je zei van, ja, ik uh, ben Curly. Ik zeg, oh ja, natuurlijk. Uh, maar je hebt natuurlijk ook een verleden met de Rob Agda-woord. Want dat heb je ook gedaan nog. Uh, wat, uh, wat heb je daar nog iets van, uh, van overgehouden? Dat mensen je ook daarvan nog kennen, of niet? Ik denk niet dat ze me herkennen van de roeppakta vertegen. Nee, het is dus meer van de popronde eigenlijk. Ja, van de popron, en vooral uh, wat ik online allemaal doe, dat is waar het meest van naar komt. Ja, want uh, dat is ook nog uh, leuk. Want in, in aanloop naar de, dit album, wat je heeft, uh, wat je hebt uitgebracht, of wat je nog gaat uitbrengen, want op de donderdagavond is die er nog niet, maar ga je wel spelen. Ja. Uh, is er, zijn er ook singles die je hebt gedropt? En daar had je op een gegeven moment ook speurtochten uh, aan uh, gekoppeld? Ja. Hoe ben je nou in, in Gouden op dat idee gekomen om dat te doen? Ik weet niet meer hoe op het idee kwam eigenlijk. Ik hou gewoon überhaupt heel erg van uh, zeg maar Easter eggs in dingen en zo. En uh, vroeger heel erg geocaching, dat ook eigenlijk een soort van speurtochtjes zijn dat. Mm -hmm. um, maar ja, ik vond gewoon een liedje uitbrengen deze tijd is een beetje saai eigenlijk. Gewoon, het komt op uh, Spotify en zo, komt het te staan en dat is het. Dus ik wil wou het gewoon iets speciaals maken voor mij en vooral mijn fans ook. Mm -hmm. dat wij ook echt iets fysieks hebben. Dus ik zeg een soort van. Ga, ga het land in en hier ergens ligt dat liedje. En jij kan de eerste zijn die hem kan luisteren. En jij mag dan vertellen aan de wereld wanneer die uitkomt. Ja, dat is, dat, dat, dat is natuurlijk wel een creatieve manier om ook mensen aan je te binden in, in dat opzicht. En om kennis te nemen van hetgeen wat je maakt. Ja, precies. Ja. Uh, nu uh, is het zo dat die, uh, dat die release niet helemaal ongemerkt uh, voorbij uh, gaat. Want op het moment dat wij uh, praten, sta jij te spelen in patronaat. Uh, doe je dat met, die, uh, met, met, met een band? Ja, met dezelfde band als steun de popronde. Gewoon mijn uh, en mijn drummer, Theo en Ja, oké. Okay, dus uh, dat wordt uh, vol uitpakken. Want het is nog, dan nog niet het laatste optreden. Want uh, ik heb begrepen dat je ongeveer een week later... sta je ook nog in Nobel... Als support van een andere bekende van ons, Wendy Moore. Ja, ja echt uh, twee dagen geleden had zo appje ze mij van uh, ik zoek nog support uh, en ik dacht aan jou en ik zei ja, tuurlijk doe ik dat. Ja. Waar ken jij Wendy van? Want dat, uh, dat interageert mij dus ook. Uh, nou, ja, Ik maak natuurlijk heel veel video's online en zij was gewoon fan van de manier waar ik dat doe met de mixed media en die speurtocht en zo. Dus zij... Um of ik inspiratie had voor, voor haar bijvoorbeeld en toen hebben we elkaar voor het eerst echt ontmoet bij No Man's Land, Aha, ja. sindsdien, uh, sindsdien is het zo. Ja, ja, ja. Dus, dat, dus dat loopt al wat langer in dit hele verhaal. Ja, ja eigenlijk wel wat langer. Ja. Ja. Uh, dat is 30 januari, dus op een zaterdag als het goed is. Ja. ja. Uh, dan hebben we natuurlijk, nee, vrijdag. Ik moet het even corrigeren. Vrijdag 30 januari is het. 30. Ja, ja. Uh, dan uh, natuurlijk je album, Where Shadows Don't Exist. Hoe ben je op die titel gekomen? Um, ja, heel lang uh, gewoon in dat verhaal zitten eigenlijk. Dat sprookjesverhaal. Het zeg maar, sprookje zelf heet The Land Where Shadows Don't Exist. En het hmm. album Where Shadows Don't Exist. En The Land Where Shadows Don't Exist is eigenlijk een soort fictieve plek uh, die ik ...hebben noemd voor wegrennen van je problemen, zeg maar. Dat is zeg maar de, het land waar je naartoe rent dan. Mm -hmm. uh, en hoe ik daarop gekomen ben, dat nou, weet ik niet meer. Gewoon lang nadenken, zeg maar. Ja, lang nadenken. Ja. Moet je dat over het algemeen uh, doen? Uh, over iets? Um, ja, op zich... Ik uh, denk dat ik gewoon voor het slapen ga, altijd, dan heb ik altijd zo'n moment van, ik ga nu gaan nadenken. En dan <laughs> komen daar een ideeën uit. Ja, maar kom je, kom je dan nog überhaupt naar slaap toe? <laughs> ja, op zich. Een beetje. Maar dat is helemaal niet nodig slapen. Hoezo niet? <laughs> ja, je moet gewoon... Als je zoveel dingen wil doen, dan, dan moet je soms prioriteit stellen. Ja, ja, ja. Uh, hoeveel tracks bevat het album? Het zijn uh, tracks. Ja. Van een, een intro en een interlude, daar hoor je nog de mooie uh, ingesproken stem uh, van uh, Ed Kelly. Ja, ja. Uh, maar dan komt er ook nog even een gemene vraag uh, van mijn kant uh, af. En dat is, als er nou een track tussen staat, welke zou, uh, zou jij dan zeggen van die moet je echt uh, luisteren van het uh, van album? Uh, ja, die is al uit. Dat was een van de singles, de ene laatste single en dat is Look At Me. Nee, juist, oké. Okay. Uh, voor die mensen die willen weten, uh, waar is Cully te vinden op het wereldwijde web? Ja, waar niet? <laughs> uh, ik bedoel, als je mijn naam opzoekt, dan vind je het op je, op je Spotify, op je Instagram, op je TikTok en zo. Gewoon uh, Cully, C-U-L-I. Duidelijk. En dan laten wij ook nog even een track van het album horen. Ik denk weer zo'n uh, eigenwijze drol die zegt van... Eigenlijk vind ik dit uh, leuk... Stiekem nummer uh, mooi nummer. En dat is I Hope uh, van Cully. Daarvoor hoorde je het uh, gesprek. Komt allemaal van het album Where Shadows Don't Exist. Um, we gaan uh, verder, want uh, deze Lily Clarissa... Die kennen we van Lidded Left The Garden. En de productie is van een echte Noord-Hollander. Tenminste, eigen Caribische bloed. Skapa! I wanna be that voice inside your head I wanna be that girl that gets in I wanna be the one who climbs your walls I wanna see you fall down I wanna see you fall down I, I, I, wanna, see fall down. I wanna see you fall down I wanna see you fall down Did I do that? No. I wanna see you front. head voice head voice inside your head voice inside your a head voice inside your head voice inside your head voice inside your head voice a head such head voice a head such head voice inside your head voice inside your head Your I wanna be that voice inside your head Tell me I'm that voice inside your head De omroep waar dit programma wordt gemaakt hadden we op de zaterdagavond in het verleden. Dan zaten we geloof ik nog ergens in een of andere watertoren die er nooit meer is. En dat was dan een avond waar ene Edwin de Wit, beter bekend als Edwin Keur... en ook volgens mij af en toe Jeffrey de Gans, die ook daar nog wel eens wat deed. En dan werd dit soort... Uh, meuk uh, laten horen. En dan gingen we hazen in uh, de Korstenstraat uh, die, die etablissement, dat uh, noem ik niet. <laughs> dan maak ik weer wat uh, reclame. Uh, Lily Clarissa, samen met uh, de producer, en dat is Scuppa En achter die Scuppa daar schuilt JGL van en Hij heeft Caribische invloed, net als Lily Clarissa. Uh, die we kennen van uh, Lilith Left the Garden. We hebben nog een aantal singles te verhaalstukken zoals deze nieuwe van Moon Unit, Time's Up. Baby Uh, druk, want er zit er ook een uh, clip bij van Mameloog. En daar zit een Nederlander achter. En dat is Edwin de Herder. En hij woont tegenwoordig in Rijsjør. En dat is in Noorwegen. Wat hij daar doet, nou, dat moet je weer zelf maar bekijken, uh, want er zit een clip bij. Dus ik uh, heb komend weekend best nog wat te doen als ik die samenvatting moet maken voor uh, de website. Moon Unit hoorde daarvoor met uh, Time's Up. En als het zo doorgaat, is die tijd ook uh, bijna uh, snel weer om. Maar goed, we gaan nog eventjes uh, vrolijk verder. 30 januari, ik zei het al, uh, dan spelen Cully, Josie, maar ook deze dame uit Zandvoort. Ja, ja, ja, ja. ja. Dat is Wendy, Moore. I do it to myself, I refuse to get help. Secretly find comfort in the dark. I do it to myself, I refuse to get help. Now I trip, I'm just gonna leave a mark. To myself, I refuse to get help Now I trip, I'm just gonna leave a mark All my friends, they wonder where I've been So automatic, attacking me, attached to me, I'm bound Panic, panic, I know it's pathetic Distracting me, detaching to me angle wiring I'll reveal wel heel bijzonder als je ook uh, nog de zangdocent van Wendy Moore uh, ook erachter zet. Dat is deze Eva van Leven. Ben de bekend als Singa. En dan twee korte versies die op Antidote zijn uitgebracht. Vorig jaar is dat het geval geweest in 2025. In februari van dat jaar heeft ze haar album gepresenteerd in Bitterzoet. En voor Wendy Moore geldt 30 januari schrijf het op volgende week vrijdag in Noble. Het is een uh, toch een gerenommeerd podium in Leiden. En daar uh, gaat zij spelen met Josie... die je al eerder uh, hebt kunnen zien... bij Patronaat in Haarlem, bij Nieuwe Oost. En dat uh, doet ook Cully. Nou, het is weer zo'n avond... dat we hem uh, weer moeten laten horen. En dat is het illustre... Alaska met Never Cry Wolf. Ik zeg tot volgende week. Dag! smile at a desperate man once in love with your lies. I've told many stories, I've told many a lie, but I'd never steal. To